10 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Het eerste kwartaal van dit jaar was het slechtste kwartaal voor de woningmarkt. sinds de kredietcrisis uitbrak in 2008. Makelaarsvereniging NVM ziet duidelijk dat de consument de aankoop van een huis uitstelt. Mensen zijn onzeker en het consumentenvertrouwen is laag. door de economische stagnatie en de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Er moet daarom snel duidelijkheid komen over voortzetting van de maatregel met de overdrachtsbelasting, zegt de NVM. Nou, kopers hebben over het algemeen tussen de zes en acht weken nodig om hun financiering te regelen. Daarna moet een verkoper nog verhuizen. Dus wil je op 1 juli bij de notaris zitten om je huis te verkopen, dan is er eigenlijk nu duidelijkheid nodig met betrekking tot het al dan niet verlengen van de 2% overdrachtsbelasting. De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalde met 2,8% ten opzichte van een kwartaal eerder. En vergeleken met vorig jaar met 5,8 procent. Een gemiddelde koopwoning kost nu 214.000 euro. Kabelmaatschappij UPC kan met een grote storing. In de regio Amsterdam werken internet en telefoon van de provider niet. Televisie van UPC werkt wel. Hoeveel mensen last hebben van de storing is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak is nog niet bekend. De kabelmaatschappij heeft nog geen idee wanneer de diensten weer werken. De jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een eigen katshuisakkoord opgesteld. Ze zijn het eens geworden over bezuinigingen volgend jaar van 11 miljard euro. Door hervormingen in de woningmarkt, sociale zekerheid en zorg kan dit bedrag oplopen tot 27 miljard euro. De jongeren willen de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar jaarlijks met een half jaar laten stijgen tot 69 jaar... In het plan staat ook dat de hypotheekrenteaftrek in tien jaar tijd wordt versoberd naar de laagste belastingsschaal. De jongeren willen het budget voor ontwikkelingssamenwerking overeind houden. In Syrië is voor zover bekend niet meer geschoten sinds het ingaan van het staakt het vuren. Sinds 5 uur vanochtend is het stil, ook in de steden waar veel is gevochten, zoals Homs, Hama en Idlib. Correspondent Sander van Hoorn. Ik denk dat het vanmiddag heel spannend gaat worden op het moment dat mensen de straat op gaan. Uh, in die steden waar het uh, zo zwaar eraan toe is gegaan, waar zo zwaar beschoten is. Die mensen die gaan de straat op om te demonstreren en zullen dan tegenover tanks staan... die in strijd met het plan nog altijd niet zijn teruggetrokken. Die terugtrekking was wel onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt met vredesgezant Kofi Annan... van de VN en de Arabische Liga. Sony heeft bevestigd dat er 10.000 banen verdwijnen bij het bedrijf. Het Japanse elektronica-concern hoopt zo weer winstgevend te worden. De Japanse zakenkrant schreef maandag al dat Sony van plan was de banen te schrappen. Wereldwijd werken 160.000 mensen bij het bedrijf. Of er ook ontslagen in Nederland gaan vallen, is nog niet bekend. Sony draait al vier jaar met verlies. De tv-afdeling maakt zelfs al acht jaar geen winst meer. Dinsdag maakt het bedrijf bekend dat het over het afgelopen jaar een recordverlies verwacht van zo'n 5 miljard euro. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland is er vanmiddag kans op een bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. En het wordt vandaag zo'n 12 graden. ANWB verkeersinformatie: in het midden van het land en in Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. De files van de ochtendspits zijn nog niet allemaal opgelost. Er staan er nog 22. Een paar zaken vallen op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Blijswijk en Zoetermeer staat 4 kilometer fieler. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer richting Den Haag kan beter omrijden. Vanaf Gouda via Rotterdam over de A20 en de A13. vieren de vanuit Den Haag. 3 kilometer tussen Nooddorp en Zoetermeer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gemeenten pakken uitkeringstrekkers te slap aan, zeggen Aholt en Randstad. Slecht onderhouden vrachtwagens zijn een belangrijke oorzaak van onze files. En EPO heeft een enorme invloed op de prestatie van wielrenners... Het is niet meer het verschil tussen iemand die wint en die niet meer wint. Maar het is over iemand die wint en die, iemand die zich ineens eens meer plaatst... voor een wereldkampioenschap of voor een Tour de France of zoiets. En het muur van Henk Spaan, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Gemeenten zijn te soft voor uitkeringsgerechtigden. Overheidsinstellingen die mensen in de bijstand of de waaijong aan een baan moeten helpen... denken te vaak dat die mensen niet kunnen werken bij een gewoon bedrijf. Maar dat kunnen ze dus wel degelijk. Zeggen grote bedrijven onder wie Randstad. Arco Elsman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van HR Solutions Randstad Uitzendbureau. Waar gaat het volgens u mis? Um, ja, mis wil ik niet zeggen. Wat er gebeurt is, uh, uh, naar een gemeente is een ambtelijke organisatie uh, die, die zich richt op het, uh, uh, weet je, het begeleiden van mensen... het werk helpen van mensen en het verzorgen van uitkeringen. Um, wat, je, wat je daarin ziet natuurlijk, is dat nou, de mensen werken in een ambtelijk apparaat. En dat gaat goed. Uh, uh, al kijk je naar een commercieel bedrijf als wat Randstad is. We hebben de focus op de markt. We hebben de relaties uh, in de markt. Um, ja... Uh, ...en we hebben de commerciële mensen in dienst. Dus wat je ziet is uh, uh, dat je eigenlijk een combinatie moet maken... ...van een gemeentelijke organisatie en een commerciële organisatie... ...en dat dat een optimale oplossing is. Ik geloof niet dat ik er iets van begrijp. Ik begrijp het niet. <laughs> nee. Nou, uh, uh, weet je wat je ziet is... ...we hebben een, een gemeentelijke organisatie... Die uh, zijn ervoor om mensen een inkomen te garanderen, dat is het idee van onze verzorgingstaat. Die proberen daarbij ook mensen aan werk te helpen. Uh, maar ja, dat is een lastige combinatie uh, van die mensen die uh, voor de gemeente werken. Want dan vraag je een commerciële vaardigheid en een verzorgende vaardigheid in één keer. Met en andere woorden, gemeenten vragen te veel van mensen met een uitkering? Nee, niet. Ik heb het over de mensen die in dienst zijn van de gemeente. Ja, maar goed, ik heb het over mensen die met een uitkering thuis zitten... en die aan een baan geholpen moeten worden, want daar gaat een deel van het advies over. Ja. En, en het advies luidt, of in ieder geval de conclusie van die gesprekken... die jullie hebben gevoerd met vier grote gemeenten... samen met Aalt en een andere, andere grote bedrijven, is het is te soft. Die mensen kunnen wel degelijk werken. Als je een beetje, beetje, beter, beetje beter je best doet, neem het niet kwalijk. Nou, we hebben op tafel gezeten inderdaad met de wethouders. De wethouders hebben aan ons gevraagd, veel heb je tips voor ons om de wetweken naar vermogen effectief in te zetten? Ja. En wat, wat wij daar gezegd hebben is van, uh, uh, ja, weet je, wij, wij gaan helpen. Wij kunnen helpen mensen aan werk te helpen. Werken is gezond voor mensen, dat is ons uitgangspunt, dus laten we daar de focus op leggen. Dus dan zie je dat, dat uh, uh, bedrijven zoals wij, zoals Randstad, meer de commerciële focus hebben om mensen aan werk te brengen. Ja. Verstand hebben uh, uh, ook van oh, wat is nou een geschikte match. Ja. En vanuit die insteek kijken wij naar de markt. Goed, Henk Kool, goedemorgen. Hele goedemorgen. U bent wethouder sociale zaken en werkgelegenheid voor de gemeente Den Haag. U bent gewoon niet commercieel genoeg. Nou, dat klopt, want wij zijn een gemeente. Dus dat is helemaal juist. Ja. Uh, maar als je nou een beetje commerciëler moet denken om mensen aan het werk te helpen... dan zitten er dus mensen thuis die wel degelijk kunnen werken... als u een beetje commerciëler zou zijn. Nou, het is, het is zo, ik, dat ben ik helemaal met u eens. Als wij, en dat doen we ook gelukkig en in, in toenemende mate doen ook andere gemeenten dat. En wij in Den Haag doen het al wat langer. Dat we in samenwerking met uh, bedrijven, bijvoorbeeld met Randstad, maar ook met andere uitzendbureaus, uh, kijken hoe we mensen die nu nog in de uitkering zitten zo snel mogelijk aan het werk uh, kunnen komen. Het is namelijk zo dat als hier in Den Haag zich iemand meldt uh, voor een uitkering, dan krijgen ze een hand Dan zeggen ze gefeliciteerd, we gaan voor u een baan zoeken. En ja. dat is het uitgangspunt. Ik moet wel zeggen dat dat iets is van de laatste jaren. Want we hebben te maken met een systeem van de laatste 40 jaar... de verzorgingstaat, waarbij het eigenlijk, heel eerlijk gezegd... ging om te kijken naar wat mensen eh, niet kunnen... in plaats van wat we nu doen, dat we kijken naar wat mensen wel kunnen. En dat is echt een omslag, maar ik moet u zeggen... dat is iets wat je niet in uh, een paar maanden eventjes helemaal omzet. Dat is een andere focus, Het is een andere manier van werken. Ja. En ik maar... Ik ben ervan overtuigd dat heel veel gemeenten in Nederland... en wij zeker hier in Den Haag, bezig zijn met het uitgangspunt... zo snel mogelijk aan het werk, zo snel mogelijk uit de uitkering. Ja, maar u zegt dat vereist een omslag. Die omslag die is al in de jaren zeventig bepleit. Ja, maar niet ingevoerd. Ik bedoel, zo is het ook. En daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ik zal het vertellen... Uh, nee, maar bij... dat, u bent van de Partij van de Arbeid, hè? Daar, oh. Vanuit uw hoek is altijd geroepen, dat kan niet. En je moet die mensen met rust laten. En er zijn heel veel mensen die niet kunnen werken. Terwijl uh, vanuit, uh, met name de hoek van de VVD in de jaren zeventig... bij Mondel van Hans Wiegel toen uh, al is gezegd... uitkeuringsfraude aanpakken, die mensen kunnen wel degelijk aan het werk. Meneer Kokman, ik ga dat niet verdedigen. Ik, weet, ik heb het over wat we uh, nu doen. Uh, en wat we nu doen is mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen en proberen te kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat mensen niet, niet kunnen. kunnen. Ja. En ik nou, ben dat het met u eens. Nieuws. We hebben in Nederland, en dat is niet alleen de Partij van de Arbeid, want dat, dat is echt onzin. Uh, we hebben in Nederland altijd uh, met elkaar, iedereen een verzorgingsstaat in, in stand gehouden. Ja. Waarbij het ook, dat zeg ik nu, met de, met de kennis van u, veel te gemakkelijk mensen hebben gezegd van, joh, uh, jij kan niet werken, hier is de uitkering klaar. Ja. Dat konden we ons ook permitteren, dat ja. kunnen we ook ons niet meer permitteren, ja. dus de lijn is nu aan het werk. Goed, aan het werk, uh, zegt uh, de wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Hoeveel mensen gaat u voor het einde van dit jaar aan een baan helpen? Nou, waarmee we bezig zijn is nu iedere maand het zittende bestand. Hè? Er zitten ook mensen in die al heel lang uh, in de uitkering zitten. Ja. Roepen we, elke maand roepen we duizend man op. Ja. Um, en die duizend man gaan we kijken van waarom bent u eigenlijk niet aan het werk? Wat is er met u aan de hand? Ja. En dan gaan we kijken welke interventies, of ja, anders gezegd, wat er nodig is om zo iemand zo snel mogelijk, zij het part-time, zij het fulltime aan het werk te helpen. En dat is nog niet zo gemakkelijk, want die verzorgingstaat waar ik het over had, eh? die zit natuurlijk in de genen. Ook bij ambtenaren die dat allemaal moeten uitvoeren. Ja. Maar natuurlijk ook bij de mensen die een uitkering hebben. Ja. Ik was laatst op een bijeenkomst. Ja. Uh, waar, wij doen dat uh, groepsgewijs. Dus er waren 150 man die kwamen een uitkering aanvragen. Die krijgen dan uitleg over uh, hoe ze een uitkering moeten aanvragen. En wat eigenlijk de bedoeling is. Namelijk zo snel mogelijk weer aan het werk. En daar was een vrouw en die zei. Ja, maar. Ik kom hier voor een uitkering. Nou, in die vrouw zag je gewoon 40 jaar verzorgingsstaat samengebald. Dat is dus niet een proces wat je in een maand verandert, maar daar werken we dus wel aan. Goed. Uh, we gaan nog even terug naar uh, de directeur HR Solutions, dat is uh, personeelszaken van uh, Randstad. Uh, nee, uh, nee, dat is wel anders. Dat is wel anders. Human, Human resources, resources is dat toch? Is, nee, Randstad HR Solutions is een dienstverlener die mensen aan werk helpt. Okay. Uh, zowel in outplacement als mensen uit een uitkering aan een baan helpen. Ja, dat, dat lijkt me de core business van Randstad, als je een uitzendbureau bent. Maar uh, desalniettemin, u hebt een plan gemaakt voor de Tweede Kamer. Wat staat er bovenaan de lijst? Hoe bedoelt u een plan gemaakt voor de Tweede Kamer? De bijeenkomst is om een gezamenlijk plan van aanpak naar de Tweede Kamer te sturen. En dat dus nou, is de vraag, wat wilt u dan bovenaan de lijst hebben, zodat de Tweede Kamer daarmee aan de slag gaat? Nou, wat volgens mij uh, belangrijke dingen zijn. Het, het goede nieuws aan de Wetwerken naar Vermogen. is dat alle uitkeringen in één hand komen. En lokaal ook. Ja. Dat is goed, want dan heb je één partij waar je, waar je mee kan werken om mensen aan werk te helpen. Ja. En lokaal zitten ook de banen. Ja. Dan kijk je naar, naar mensen in een uitkering. Ja, dat is toch iets lastiger om te verhuizen. Ja. Als je een hoogopgeleid iemand hebt. Die, die een carrière maakt. Ja, die verhuist wat makkelijker dan iemand die lokaal zit. Uh, en daar genesteld is. Ja. Uh, wat, wat je ziet wat, wat lastig is. is de combinatie dat er tevens nu een grote besparing meekomt. Ja, maar... Dus je ziet een grote decentralisatie met een besparing. Maar meneer ja, Elsman, voordat u het hele die... loongebouw gaat uitleggen. Ik, ik, ik stelde u een hele simpele vraag. Namelijk, wat staat er boven aan de lijst van het. Het advies aan de Tweede Kamer? Ja, dan maak ik hem toch even af, want dan ging ik net komen. Nee, want ik wil graag een antwoord op de vraag. Nou, wat je ziet waar de, waar de pijn zit... ...is uh, bijvoorbeeld op het gebied van de loonwaardebepaling. Dus er wordt gezegd... ...iemand kan bijvoorbeeld 40% werken dadelijk. Dat beoordelen we. We doen... Uh, uh, en dan is het de wens dat we individueel gaan kijken. Want als we iemand uit een bijstandsuitkering hebben, of we hebben iemand die jong gehandicapt is, en die kunnen allebei 40% werken, ja dat is best lastig. Want die ene kan misschien wel twee dagen in de week werken, en die andere, daar gaat niet. Dus wat is nou moet het advies aan de Tweede Kamer? Niet en wat is nou het advies aan de Tweede Kamer? Nou, ik geef geen advies aan de Tweede Kamer. Dat geven de wethouders. Dat had, u, dat had u dan ook maar meteen in eerste instantie kunnen zeggen. Dus Ik, ik heb begrepen dat er een, een gezamenlijk plan van aanpak naar de Tweede Kamer komt. Ja, wij hebben als, als werkgevers input gegeven aan de wethouders. Ja. En de wethouders die uh, hebben het, uh, het politieke speelveld. Goed. En uh, meneer Kool dan, tot slot in één zin, wat is het, uh, het belangrijkste advies aan de Tweede Kamer? Maak het minder bureaucratisch. Het is veel te ingewikkeld. Er komt een nieuwe wet werken naar vermogen. Dat is prima. Dat is een gedecentraliseerde wet. En ook ontschot. Dus dan kunnen we in de gemeente ja. ons gang gaan om iedereen op maat aan het werk te helpen. Ja. Maar maak het niet te ingewikkeld. En dat dreigt een beetje. En bovendien, dat is ook zo wat uh, uh, meneer uh, Elsman net zei. We krijgen er veel te weinig geld voor om dit, deze wet op naar, naar het fatsoen uit te voeren. En Kool, wethouder in Den Haag en Arco Elsman, directeur HR Solutions Randstad Uitzendbureau. Ik dank u allebei zeer. Dank wel. 0,000. Deze is oorspronkelijk gemaakt. De Doping en sport. Hoeveel scheelt het? Ik zit in de fiets zitten, ik draai het gas over. Dat was net een bron. Maar wat zetten sporters daarmee op het spel? Zero, zero. Met hartinfarct, herseninfarcten tot gevolg. Deze week in Cairo Goedemorgen Nederland. Zero, het dopingdilemma. Sportliefhebbers, dames en heren, komen deze zomer ruimschoots aan hun trekken... met het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk. Maar vooral rond de Tour is het doping uh, altijd een thema. Is dat terecht? En hoeveel sneller ga je eigenlijk fietsen van EPO? Deel 3 van de serie Het Doping Dilemma, gemaakt door Niels de Jager. Als ik zeg doping... Wat denkt u dan aan? Wielrennen. Doping? Uh, doping. Nou, uh, wielrennen. Nou ja, in de wielrennerswereld wordt het wel uh, vaak gebruikt. Of het dan dat hoor je dan op het nieuws. Bij doping denken we bijna allemaal aan wielrennen. Huisarts en voormalig dopingbegeleider Berend Nikkels valt het ook op. Ja, Dat is bijna een reflex. Uh, dat is niet terecht, omdat uh, uh, er zijn ook uh, sporten met eenzelfde dopinggraad doping, de, dekking, zeg maar, als uh, professionele wielrennen. Ja, wat voor sporten zijn dat dan? Ja, dan moet je toch in, in de atletiek uh, gaan zoeken. In de wintersport, langlauf uh, omstandigheden zien. Waarom zien we het dan minder in, in tennis, voetbal bijvoorbeeld? Oh, ja. Nee, dat, dat is uh, puur sport specifiek zoals dat, sportspecifieke redenen. Het tennis en voetbal zijn relatief uh, technische sporten... Die, die, die gebaat zijn bij een goede motoriek. Dus waarbij de, de, de, de coördinatie belangrijker is dan de, dan de pk's... of de, het zuurstoftransportvermogen. En als je ineens berensterk wordt door verboden middelen... maar je bent gewoon geen goede voetballer, dan heb je daar niet zoveel aan? Dan heb je er niks aan. Ik, ik, ik, ik kan me voorstellen dat Messi heel weinig aan anabolen heeft... W wat is dit? Dit is de Oraal Turinabol, gemaakt in het voormalige Oost-Duitsland. Bij de Nederlandse dopingautoriteit met wetenschappelijk medewerker Olivier de Hom. Hij kent alle dopingmiddelen en weet hoe ze werken. Dit is de Goldline. Deze is oorspronkelijk gemaakt voor dieren, voor paarden. Letterlijk een, een paardenmiddel dus. Ja, klopt. Ik zie EPO hier tussen staan, midden in een hele moeilijke code. <laughs> R-H-U EPO, ja, recombinant, humaan EPO, oftewel erythropoietine. Een spuit is dit. En dit. Hier zit ook EPO in. Dit is de Aranesp. is wat meer bekend geworden uh, ook door uh, Johan Museo. De van, naar het België. Die bestelde dit als wespen. De naamgeving klinkt daar enigszins op. En zoals je ziet is hij ook uh, geel van aard. Dus uh, de buitenkant is geel. Hij lijkt enigszins op een wesp. Ja, en hij steekt. Misschien dat dat er ook mee te maken had. Dat weet ik niet zeker. Wat doet dit nou precies? Wat voor effect heeft het als je dit neemt? Het is eigenlijk een nagemaakt natuurlijk hormoon. Uh, jij en ik hebben het ook in ons lichaam. Het zorgt ervoor dat je lichaam extra rode bloedlichaampjes aanmaakt. De rode bloedlichaampjes die transporteren zuurstof naar je spieren toe. En als je daar dus meer van hebt, dan kan je een betere duurprestatie leveren. Hoeveel kan dat schelen? Hoeveel ja, sneller, harder kan je ervan gaan uh, fietsen, schaatsen, hardlopen, noem maar op? Als we het hebben over zuurstofopname, dan wordt vaak gekeken naar de maximale zuurstofopname. Die kan 6 tot 9 procent verhoogd worden door middel. Van de EPO. Er zijn ook een paar onderzoeken geweest die kijken dan specifiek naar het vermogen wat je vrij kan maken. Dus niet zozeer de energie, maar de energie per tijdseenheid, uh, En die is vooral van belang bij sportprestaties. Dan moet je ongeveer 7% denken. Maar om het wat duidelijker te maken, als je dit dan vertaalt naar gewoon snelheid in kilometer per uur, uh, dan is dat ongeveer 2%. In juli kijken we allemaal weer naar de Tour de France, waar tijdritten heel belangrijk zijn. Twee jaar geleden geen fouten maken bij de stad. En hij is goed weg. En dan zie je dus dat verschil. Als je inderdaad met EPO een tijdrit gaat fietsen... en uh, nou voor het gemak even een, uh, uh, iemand die het op een normale manier sport bedrijft, dus zonder doping, die doet het dan met 50 km per uur. En dan zou je hiermee dus 2% extra, dus 51 km per uur kunnen fietsen. Als je er niet heel goed over nadenkt, klinkt dat nog nou, als een klein beetje. Maar dat is in topsport eigenlijk heel veel. In topsport is dat enorm veel uh, in snelheid. Het is niet meer het verschil tussen iemand die wint en die niet meer wint. Maar het is over iemand die wint en die, iemand die zich ineens meer plaatst voor een wereldkampioenschap. of voor een Tour de France of zoiets. Nog veel duidelijker dan die percentages zijn de ervaringen van wielrenners zelf zegt voormalig dopingbegeleider Berend Nikkels. Ik hoorde behoorlijk wat verhalen terug van uh, jongens... die voor het eerst uh, gingen gebruiken Van dat ze een ongelooflijk uh, boost kregen op het moment. Het, het was, werd letterlijk gezegd, van, ik ging op de fiets zitten, ik draaide het gas open... en ik was net een brommer. Dat effect. Blijven gaan, het gas gewoon openzetten. Ik rij uh, zeg maar in de training, 40 in het uur, behoorlijk door. En dan, dan geef ik gewoon, ik, ik slinger aan mijn remgreep... En dan ga, ik, dan ga ik op 50 in het uur rijden. Dat effect geeft het. Terug naar Olivier de Hon van de dopingautoriteit. Dat klinkt... Nou, als je dit zo hoort als, als ideaal... waarom zou je het niet, uh, niet, niet gebruiken als sporter? Nou, daar zijn goede redenen voor. Wou ik net zeggen, daar heb ik wel een aantal redenen voor. Als je epil gebruikt, dan wordt het bloed dus dikker. En dat heeft tot gevolge dat het bloed ook wat minder uh, snel stroomt. En dat is eigenlijk juist een verhoogd risico... op het moment dat je gaat sporten, omdat je dan ook meer zweet. Uh, en Zeker in warmere omstandigheden. Zweet je nog meer en daar kan je eigenlijk niet tegenop drinken. Um, dus je verliest veel vocht en dan wordt het bloed nog dikker. Um, daardoor... Uh, kan je eventueel uh, problemen krijgen met de doorbloeding? In je longen, of in je hersenen of in je hart. Nou ja, met uh, hartinfarct, herseninfarcten tot gevolg. Gewoon levensgevaarlijk eigenlijk. Ze zijn echt levensgevaarlijk, ja. Morgen, de grootste groep dopinggebruikers zit nooit op de racefiets, maar in de sportschool. En injecteert zichzelf. Vreemd, trillig, uh, apart. Het is gewoon, ja. Je zet iets in je lichaam wat niet van jezelf is. Het is gewoon, uh, ja, je hebt er niet voor geleerd ook. Het is echt denk ik de eerste keer. Dat is morgen en tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen mede naar de KRO... via het nu volgende adres, goedemorgennederland.kro.nl Straks, u staat steeds vaker in een file... die wordt veroorzaakt door een gare Oost-Europese vrachtwagen. Bij eerste ochtendhumeur van Henk Spaan. Ze hebben ontdekt dat Pim Fortuyn in de jaren 70 lid wilde worden van de CPN en dat de CPN hem heeft geballotteerd. Logisch. Communisme en homoseksualiteit gingen nooit hand in hand. Hoe graag de homo's het ook wilden, de commies vonden het maar vies. Fortuin dacht dat het communisme hip was. Een inschattingsfoutje. Ik studeerde in die tijd. Alle studenten die communist waren, heel veel, kwamen van buiten de stad. Het communisme aan die universiteiten was mainstream provinciaal. Net als nu de SP. Kijk naar de koppen en hoor de accenten. Thuis staan er koeien op de deel. Daarom zijn ze tegen Europa. Ze spreken geen Frans en ze vinden knoflookvies. Ik wil ze niet meteen dom noemen. Maar hoe slim zijn mensen die hun salaris verplicht in de partijkast storten? Ik zal man en paard noemen. SP'ers zijn even dom als de commies van Weleer. Die zeiden, studenten zijn niet minder dan professoren. Dus het eerste wat de communisten deden toen ze de macht aan de universiteiten hadden gegrepen, ze gaven iedereen een acht. Want iedereen was gelijk. Het ging een beetje ten koste van het intellect. Die universele domheid is nog altijd niet uit het Nederlandse onderwijs verdwenen. Daarom denkt de intellectueel uitgedaagde Ineke van Gent van GroenLinks dat Richard Nixon een adviseur is van Obama. Het is de domheid van links. De een geeft zijn salaris aan de partij, de ander weet niks. Niet dat rechts zo slim is. Die zijn meer traditioneel dom. Dixieland dom. Zie de goedlachse domheid van Ton Elias, de schuiftrompet van zijn jaarclub. De vraag is natuurlijk, als Fortuyn communist was geworden... Zou hij dan ook zijn vermoord door een dierenactivist? Expaan, morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Dit post mécanique. Het zong samen met een Hugh Coldman. Nummer heet Leza Muratik. Het is drie minuten voor half elf. U luistert nog steeds aan de KRO op Radio 1. Files gaan we over praten, want die worden steeds vaker veroorzaakt... door slecht onderhouden vrachtwagens. Om kosten te besparen kiezen transportbedrijven... vaak voor een houtje-toutje-constructie. En dat leidt tot ongelukken, pechgevallen en vaak kilometerslange files... zegt Patrick Potgrave van de Verkeersinformatiedienst. Goedemorgen, Patrick Potgrave. Dag Sven Koukkelman. Hoe vaak, hoeveel vaker staat het verkeer vast door zo'n gammele vrachtwagen? Nou, we zagen vorig jaar dat uh, de files uh, in rap tempo afnamen. En als je kijkt dan, uh, door, uh, naar de files die veroorzaakt worden door vrachtwagens met ongeval, uh, waarbij, uh, ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn of vrachtwagens met pech, ja. dat uh, dat maar heel marginaal afneemt. Ja, en hoe weten we nou zeker dat dat door slecht onderhoud komt? Nou, dat weten we niet zeker. Uh, maar we zagen bijvoorbeeld uh, uh, een, een pak een beetje een maand terug dat we heel veel meldingen kregen van uh, uh, problemen met vrachtwagens, met name met vrachtwagenbanden. En na navragen bij de bandenbedrijven die, die zeggen van ja, je ziet duidelijk dat uh, er een aantal transporteurs zijn die, die uh, uh, heel lang wachten met het vervangen van hun banden, gewoon vanuit het uh, oogpunt van kosten. En dan krijg je dus een klaarband? Dan neemt de kans op een klapband toe en als je dat dan bekijkt over het hele vrachtwagenbestand dan zie je daar dus een, een, een stijging. Ja. ja. Het is niet alleen vervelend om in de fieter te staan maar het lijkt me ook nog levensgevaarlijk als die vrachtwagens daar half gammel over de snelweg heen denderen. Ja waarmee ik dus niet zeg dat alle vrachtwagens half uh, uh, uh, defect over de snelweg denderen maar uh, het uh, deel met het gebreken lijkt wel toe te nemen. Ja. ja. En kunnen we daar niet iets aan doen? Um, nou, ik denk dat, het, het, ja, dat, dat, dat meer controles en het uh, opwijzen wat het, wat het gevaar uh, daarvan is... dat dat de belangrijkste redenen zijn. Want er is natuurlijk geen enkele goede reden om op veiligheid uh, te besparen. Uh, tegelijkertijd merk je ook dat uh, uh, met uh, de spitsstroken en ook met de wegwerkzaamheden... Uh, dat, dat het soms langer duurt voordat een vrachtwagenberger... die wat, wat breder is dan een normale berger, ja. ter plaatse is en die dan kan gaan beginnen. Eerst ja, is er, uh, er nog is bij de A12, bij bergen. Ja. Ja, daar hebben we nog een voorbeeld gehad. Dat was ook een... Uh, ja, de vrachtwagenbergen uh, kwam niet bij, het vracht, uh, bij, de, bij de vrachtwagen met pech. In dit geval niet, omdat de, uh, ook een andere weg was afgesloten vanwege een heel ander ongeval. Ja. En ja, dan duurde het gewoon de uh, uh, hele tijd voordat die vrachtwagen van de weg af is. Ja, gisteren bij Doesburg ook een vrachtwagen op zijn kop en over de was op de weg? Ja, dat klopt. Ja, de, de, de oorzaak daarvan weet ik niet. Maar uh, in de algemene lijn zie je dus dat de, de kans... ...op weggevallen op, op en, en, en daardoor ook ongevallen toeneemt als ja, het onderhoud achterblijft. Goed, dus uh, oproep aan de transportondernemers om hun wagens gewoon goed te blijven onderhouden... ...en vooral ook uh, op tijd de banden te verwisselen. Absoluut. Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. Ik dank je zeer. Ja. Half elf dames en heren. Einde van deze uitzending. En meer informatie vindt u op kairo.nl en u kunt ons volgen op Twitter, zoals u weet. Hashtag GWNL Radio. Zometeen, Prem Radek is -e Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven, luisteraars, ik ben um, heel rustig nu, maar ik ben heel boos, ik ben gefrustreerd, ik ben woedend. En dat komt omdat we in dit land maar niet lijken te leren... dat mensen die ons belastinggeld verspillen... dat we die mensen gewoon openbaar te schande moeten maken. Ik heb al vaak reacties gekregen van luisteraars van "Premier, je kan dat niet maken, je bent jurist, nou luisteraars... als u blijft luisteren zo, dan kunnen alle bestuurders hun borst nat maken, te beginnen met de burgemeester van Zeist en meneer Mollekamp, die ook master of police management is... een opleiding voor korpschef. En dat heeft hem niet belet om een schuld van 100 miljoen euro te creëren... en belastinggeld te verspillen. Ik wil dat Amarantus failliet gaat en dat alle bestuurders persoonlijk afsprakelijk worden gesteld en dat we ze gewoon publiekelijk te schande maken. Dus ik ga me zeer misdragen naar de warme, aangename stem van Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Door de zachte winter en de zwakke economie is het verbruik van gas en elektriciteit vorig jaar met bijna 7% gedaald. Vooral het gasverbruik liep fors terug met 13%. Koude winter van 2010 leidde tot hogere stookkosten, maar de afgelopen winter was behalve in februari bijzonder zacht. Bij de aardbeving van gisteren in Indonesië zijn toch vijf doden gevallen. En één kind raakte ernstig gewond. Aanvankelijk waren er na de beving bij Aceh geen meldingen van schade of slachtoffers. En Groot-Brittannië wil op korte termijn een deel van de sancties tegen Birma opheffen. Dat heeft de Britse premier David Cameron laten weten aan de BBC. De Britse regering wil Birma belonen voor de hervormingen van de afgelopen tijd. Begin deze maand deed de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi mee aan de parlementsverkiezingen. En haar partij won met overmacht 43 van de 45 vrijgekomen zetels. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB verkeersinformatie In de provincie Utrecht komen nog mistbanken voor. Maar die zullen we wel geleidelijk gaan oplossen. Op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, staat file bij Osaan 2 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag is nog altijd helemaal dicht tussen Blijswijk en Nooddorp. Dat komt door een kettingbotsing. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem Radication. Goedemorgen, luisteraars. Ik ben gefrustreerd. Nee, ik ben boos. Nee, ik ben echt woedend. Woedend omdat we in dit land mensen die ons gemeenschappelijk geld verspillen... maar niet aanpakken. Boos omdat mensen die ons belastinggeld als monopoliegeld zien... maatschappelijk niet met pek en veren de stad worden uitgedrieven. Hoe kan het toch maar blijven gebeuren? Kijk naar Amarantis, een creatie van allerlei CDA-prominenten... die met ons belastinggeld een grote christelijke onderwijsmelocht wilden creëren. Hun grootsheidswaanzin leidde ertoe dat je nu een organisatie hebt... die voor meer dan 100 miljoen euro aan schuld heeft... En wat gebeurt er met de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn? Niets. Vandaag gaan kinderen en leraren actie voeren om de school te redden. Maar voer liever actie dat al die bestuurders worden aangehouden... en worden opgesloten. Voer actie om al deze bestuurders in het openbaar te schande te maken. En het allerbelangrijkste, luisteraars, laat Amarantis failliet gaan. Geen cent belastinggeld naar het redden van dit CDA-debakel. Hooguit om dit schooljaar af te maken wat druppeltjes... maar daarna failliet. Dan kan de curator, alle leden van het bestuur en de Raad van Toezicht... persoonlijk aansprakelijk stellen met hun hele vermogen. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaart.ntr.nl. En de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Er gaat iets mis, maar dat geeft niet. Welkom bij Primtime. Lukt het nog? Nou, luisteraars, dat doen we het zonder de jingle verder. Je kunt bellen. Ik, luisteraars, ik zal echt mijn best doen om rustig te praten. Dochter anders J.J.L.M. Koos Jansen is burgemeester van Zeist. Een prominente CDA. Er. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarintus, benoemd in 2007... en heeft nu het zinkend schip verlaten. Deze CDA-burgemeester van Seist is onder andere ook geweest... voorzitter van het platform Raden van Toezicht MBO-instellingen... voorzitter Stichting Laag-Katerijnen... voorzitter... CMC Mensen met de Missie, voorzitter Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Politie, voorzichter Stichting Open Monumenten Dag Regio Utrecht, lidbestuur Departement Utrecht van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel. Luister als je krijgt de indruk dat het om titels gaat en niet om de inhoud. 12.950 euro kreeg CDA-burgemeester Van Zijst in 2010 voor zijn werk als voorzitter van de Raad van Toezicht. En wat deed hij voor dit geld, betaald uit belastingcenten van hardwerkende Nederlanders? Niets. Trouwens, dit was een verhoging. In 2009 kreeg hij 11.378 euro voor zijn falen. Natuurlijk wilde ik hem in de uitzending confronteren met zijn falen. Mijn redactie belde veel met het gemeentehuis van Zeist en uiteindelijk werden we gisteren gebeld door mevrouw Christel Versteeg... afdelingshoofd communicatie gemeente Zeist. De burgemeester is op de hoogte van het onderzoek... dat er naar de raad van bestuur en toezicht gesteld wordt. Hij wil niet reageren in de uitzending. Voor nu ziet hij het als een gesloten boek. Hij heeft al diverse interviews gehouden, waaronder in het parool en diverse malen uitgenodigd door Semla. Hij wil nu even niet reageren, wellicht ziet hij in de toekomst hier wel wat in. Hij wil nu ruimte bieden aan de voorwaartse ontwikkelingen rondom Amarantis. Goh, makkelijk luisteraars, ruimte bieden aan voorwaartse ontwikkelingen. Hoorde ik enkele dagen geleden niet aanhangers van Desi Botersen dat zeggen... na aanname van de Amnesty-wet in Suriname? Nu zou je denken dat iemand die medeschuldig is aan het verkwisten van belastinggeld... wel zou worden aangepakt door de gemeenteraad van Seys. Mijn redactie is aan het bellen gegaan. Pro Seist, luister, luisteraars, dat is een lokale partij, een oppositiepartij. René Tessels is fractievoorzitter. Zijn antwoord was... We willen geen inhoudelijke reacties in de uitzending geven zolang er een onderzoek loopt. Nou, dan naar de Groene Democraten van Koos van Gemeren. Die zegt, ik maak er geen punt van, de burgemeester heeft ons altijd netjes geïnformeerd over de ontwikkeling rondom Amarantis. Ik maak me dus ook geen zorgen. Dan Nassijs nu van Roy Luca, nog een oppositiepartij. Meneer Luca zegt... Pardon, wij werken niet aan de uitzending mee. Gisteravond hebben wij in een fractievergadering... antwoord gekregen op onze vragen. De burgemeester heeft ons verteld... dat hij tijdens de vergaderingen wel aan de bel heeft getrokken. Zeist heeft verder niets met Amarintis te maken. Dus ik dacht, weet je wat, luister, als we even nog een coalitiepartij bellen... maar de Bruin, fractievoorzitter van D66... En wat zegt ze tegen onze redactie? Deze kwestie speelt direct naar de herbenoeming. Deze burgemeester is met algemene stemmen herbenoemd en ze zijn zeer tevreden. De hele amarantis kwestie staat daar los van. Kijk luisteraars, dat bedoel ik nou. Iemand verprust zijn toezicht, dat kost handenvol belastinggeld, maar zij heeft niets te maken met amarantis en Koos Jansen kan lekker door blijven leven uit de ruif van ons belastinggeld. Moeten we nu het falen van deze CDA-prominent oplossen met ons belastinggeld? Ik zeg Amarant is failliet en CDA-burgemeester Koos Janssen... voorzitter van de Raad van Toezicht, persoonlijk aansprakelijk stellen. Wat vindt u? Bel me op 0800 1121, Mail naar Ntrnl. En de tweets kunnen naar Hekje primtime Radio 1. People talking without speaking. People riding song. Jasper van Dijk. Zit de SP in de gemeenteraad in zeist? Uh, we hebben het net uh, bekeken. Er zit één gemeenteraadslid uh, van de SP in zeist. Ga je die vragen om de vragen dat de burgemeester moet aftreden? Uh, ja, ik zou hem wel willen horen over uh, wat jij net hebt voorgelezen. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind het uh, uh, te schandelijk voor woorden. Het is uh, precies wat jij zegt. Uh, oh, sorry, ik moet even zeggen, je bent uh, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij de SP. De onderwijswoordvoerder en, uh, en zodanig ook al heel erg betrokken bij wat er gebeurt bij Amarantis En vanmiddag ga je bij een protestdemonstratie. Want Wanneer is die protestdemonstratie? Die is om kwart voor vier op de NDSM-werf in Amsterdam. En daar gaan jullie pleiten voor? Daar gaan wij uh, pleiten voor het redden van deze leerlingen. Ja. En uh, zoveel mogelijk personeel. En uh, voor het aanpakken van deze bestuurders die er een zootje van hebben gemaakt. Dus je bent het wel eens met me? Ik ben het eens dat dit... Uh, ja, ja, luisteraars, we staan in Den Haag. Dat, dat, dit, uh, dan, uh, ja. dat dit bestuur er een puinhoop van heeft gemaakt. Dat heb ik ook tegen de minister gezegd. En ik vind dat zij die mensen persoonlijk op het matje moet roepen. Ja, maar uh, moet je ze ook nemen en shamen? Uh, ja, dat heb je zojuist gedaan. Dus uh, ik bedoel, die namen zijn allemaal bekend. Ze hebben een publieke functie. Ja. Het zijn gewoon schoolbestuurders. Uh, dus die, die namen zijn bekend en die worden genoemd. En ik heb ook tegen de minister gezegd... u moet die mensen nooit meer een onderwijsfunctie geven. Want het is te zot voor woorden. Ja, en hoe kan het dan dat... De, want we, we zijn ook weer gaan bellen hè, met uh, uh, de, uh, uh, de ROC, uh, refor, waar meneer Molenkamp ja. nu werkt. De heer L.J. Bert Molenkamp is Master of Public Administration... Executive Master Police Management, dat is de opleiding voor Korpschef. De secretaresse geeft, a, geeft het door aan de persvoorlichter... maar die kan op voorhand zeggen dat Molenkamp niet gaat meewerken. De voorlichter van ROC RIVOR, de huidige werkgeving... de woordvoerder ligt bij Amarantis. Hier zijn afspraken gemaakt toen de heer Molenkamp vertrok. Hij en wij gaan verder niets erover zeggen. Op de vraag van uh, mijn redactie of het verleden van Amarantis... van de heer Molenkamp invloed heeft gehad op de aanstelling bij ROV Resource... zegt de voorlichter, de aanstelling is via de normale procedure... En verder wil hij daar niets over kwijt. Ja, nou ja, kijk. Voor mij uh, maakt dit alleen maar duidelijk hoe, uh, hoe ver het is gegaan. Hè? Deze mensen zijn nu alleen maar bezig om hun eigen positie veilig te stellen. Het heeft al niks meer te maken met onderwijs. En uh, ik vind dus dat we uh, gewoon moeten gaan kijken... Uh, deugd. Deze manier van onderwijs besturen wel. Ja. Deugt dit, dit model van bestuurders die zoveel vrijheid hebben om te doen wat ze willen met onderwijsgeld. Eh, is dat wel goed. En de minister die achterover leunt en zegt dat mogen ze doen en eh, ze gaan hun gang mee. Kantoor op de Zuidas half miljoen euro huur per jaar en 30.000 euro parkeergeld. Precies. Nou, en, hij... en, en dat zit de Raad van Toezicht daar. En het, het, waar ik me boos om maak, Jasper, en ik doe echt mijn best om niet te schreeuwen, is dat niemand in die Raad van Toezicht, het zijn allemaal mensen met titels en zo, Denkt jongens, je bent dit bestuur van een school, ga in een schoolgebouw zitten. Eerst in een klooster in Amersfoort, dan aan de Zuidas. Wat is er aan de hand met deze mensen? En Prem, het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Uh, partijgenoten ook nog eens. Dat hoort ook bij het bijzonder onderwijs, christelijke scholen. Maar als je even verder kijkt, zie je in feite hetzelfde gebeuren in de, bij de woningbouwcorporaties... Uh, Vestia, bij de gezondheidszorg, Mevita, dat hele model van een college van bestuur en een raad van toezicht, die elkaar in de gaten zouden houden, dat deugt niet. En ik nee. vind dat we daar de discussie over moeten voeren. Ik heb voeren. dat boek gelezen, De Prooi van ABN Amro, uh, wat, wat prachtig geschreven is door Judith Smith. Het lijkt bij die onderwijsbesturen hetzelfde. Eén persoon is machtig en alleen maar ja-knikkers. Precies. En waar zijn ze mee bezig? Niet met Sakofilm. de inhoud, maar met schaalvergroting. Ja. Dus fusies doen. En, nou, nu heeft Amaranthus heeft, uh, 30.000 leerlingen... Ja. Uh, scholen uh, over drie provincies ja, verdeeld. Ja, scholen. Precies. En, en nou, de leerlingen staan vanmiddag op straat... voor het behoud van hun school te strijden. En die bestuurders hebben weer een, een functie elders. Er wordt veel gebeld en getweet. We gaan een voor paar dingen doornemen... Uh, uh, uh, hoi Prim, ik ben het helemaal met je eens. We willen allemaal zo graag dat alle publieke zaken geprivatiseerd worden. Men is alleen vergeten dat bedrijven failliet kunnen gaan. Nu gaan ze failliet, dat schreeuwen ze moord en brand. Nee, terugdraaien. Alles weer terugbrengen in de publieke sector. Ziekenhuis, onderwijs, et cetera. En het privatiseren beschouwen als de grootste mislukking van de 20 e eeuw. Dick zegt, Prim, als jouw programma nu eens wordt opgegeven, dan scheelt de belastingbetaler al snel een paar ton per jaar. Klopt, Dick? Want dit kost jouw programma al snel. Het vaststellen van al jouw ongenoegens over anderen en jouzelf zelf, los naar Natuurlijk niets op nee. Maar het zorgt wel voor hele goede radio. En we zorgen er wel voor dat mensen geneemd en geshamed worden. Um, ben het sowieso met Prim oneens. En draai bij zijn eerste stemgeluid. Uh, uh, de radio naar een andere zender. Allergisch vrees ik. Helaas, Nicole, uh, zijn er veel luisteraars die het wel goed vinden. Uh, failliet laten gaan, zegt Jarek Reining. lijkt me niet de oplossing. Dan blijft het onderwijs met waardeloze delen zitten en verdwijnen de niet-waardevolle de de niet delen gaan zitten. En de waardevolle delen gaan naar bellenleggers en speculanten. Splitsen in beheersbare scholen. Uh, uh, ik begin even... Ik kijk naar jou, Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP. Uh, als het failliet gaat, dan worden de, de toplocaties verkocht aan, aan, aan ja, uh, beleggers en speculanten. Dat is toch niet slecht, want dan komt er weer geld in de kas van die school. Ja, want anders gaat ons belastinggeld er naartoe. Ja, nou ja, kijk. Um, wat mij betreft moeten we dit, uh, deze school, deze amaranters... moeten we nu als breekijzer gebruiken om te zeggen van... oké, okay, zo werkt het dus niet. Nee. En um, die scholen, uh, het is heel pijnlijk... maar ik wil wel dat die leerlingen onderwijs blijven krijgen. Ja, ik ook. Daar moet dus een constructie voor gevonden worden. En er um, um, zijn hele mooie kleine schoolgebouwen zitten daartussen. Ja. Ik ben daar geweest. Die moet je niet verloren laten gaan. Dus in die zin ben ik het oneens van. Hè, laat ze maar gaan, laat het maar failliet gaan. Maar het systeem is wel failliet. Maar we kunnen het toch een doorstad hebt... laten maken hmm. dat je alles hier laat. En dat je die scholen eruit ligt en apart doorgaat? Helemaal eens. Okay, De, dan... Dus laat amaranten failliet gaan. Maar bent die... u een weesband, meneer Van Dijk? Goedemorgen, Djoka. Ja, goedemorgen. Opnieuw eh, enorme complimenten voor wat je probeert te doen, hoor. Ik vind het geweldig, ik hoop dat het jouzelf geen schade gaat doen. En je hebt ontzettend gelijk. Het zijn allemaal waterhoofden, al die instellingen. En het moet doorgeplikt worden. En het is uh, niet leuk voor de mensen die daar ellende doorkrijgen, maar het is nodig. Ik heb in de tachtiger jaren bij, het, uh, bij de inspectie van het onderwijs gewerkt in ja? Amsterdam... En het enige wat de inspecteur-generaal van het onderwijs destijds, meneer de jager, wilde was... zo weinig mogelijk mensen aan het werk, leerkrachten eruit, inspecteurs eruit kantoren eruit. En dat betekent vanaf dat moment is er natuurlijk ook veel te weinig controle geweest en veel te veel druk op leerkrachten en dergelijke om hun werk te doen. En, als er... en de mensen kregen de scholen kregen opeens allemaal taken, want het was zo leuk voor ze. Alleen, ze kregen niet het geld om die taken te doen. Nee. Dus toen is het al fout gegaan. Maar natuurlijk, wat en... ik grappig vind uh, Amarantis is vanaf 2009 onder financieel toezicht en vanaf januari 2012 onder verscherpt financieel toezicht. Richt. Toch staat er in het jaarbericht 2010 van Amarant is de financiële positie uitgedrukt in de solvabiliteit en de liquiditeit is gezond. Dat is gewoon valsheid in geschriften. Ze stonden al onder financieel toezicht en dan zegt de inspectie ja, bij financieel toezicht kunnen we minder doen. Dus de inspectie zegt we hebben geen tools om als een school financieel er een puin op van maakt, om ze dan uh, uh, uh, onder curatele of zo te stellen. Ja, maar, in, maar de inspecties roepen natuurlijk niet keihard... bijvoorbeeld in jouw programma, bijvoorbeeld in de kranten... kijk eens hoe vreselijk fout het gaat. Dat doen ze dus niet. En daarom gaat het als alsmaar fout. En daarom zal het op al die gebieden, wat het ook is... zo gauw er controle moet zijn... wordt het geld weggehaald om de controle te geven en om te nemen. En dus kunnen de mensen die de leiding hebben... bijvoorbeeld in dit geval aanrommelen wat ze willen. Het is bij de banken zo, net wat de spreker zegt... het is overal hetzelfde. Dus als we nou eens gaan kijken naar... Die managers die al die seminars volgen, die allemaal hetzelfde zijn, <laughs> daar zou je ook in kunnen snijden, want het kost bakken geld. En ze leren niet van: ik heb geen geld, dus ik kan iets niet doen. Joeke, ik heb echt echte problemen bij een heleboel mensen. En Marianne is echt altijd even hard ga, wel, Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Okay. Goedemorgen, Dag, René. Goedemorgen, Trim. Zeg het maar. Ja, weet je, we zijn, we worden natuurlijk al die organisaties die worden opgezet, uh, ingevoegd, uitgescheiden, die worden gecontroleerd door allemaal één en dezelfde mensen. Dat zijn mensen die uit de politiek komen. Het is één grote deklaag boven Nederland. Die zitten in de zorgverzekeraars, ze zitten in de scholen, in de woningbouwcoöperaties. Ja, en het is uh, in de jaren tachtig hadden we Salmonella vergiftiging met de eieren van de kippen. En dat kwam omdat we de kippen, kippenvoer gingen, of kippen gingen geven als voer, of oude eieren als voer. Ja. En eigenlijk is er in de politiek, maar ook binnen die organisaties, hetzelfde aan de gang. René, de maak je politiek... even onderbreken. Heb je ja. gestemd bij de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen Nou, Nou, ik ben zelf politiek actief geweest en daarna heb ik eigenlijk alleen maar mijn stembiljet ongeldig verklaard. En, en, en, maar René, wat ik dus jammer vind, kijk... Um, lost. Kijk, deze mensen van Amarantis hebben er een op van gemaakt. Maar er zijn dagelijks in het onderwijs een heleboel mensen die hard werken. En een heleboel mensen die ook tegen een fatsoenlijk salaris scholen goed runnen. En een heleboel mensen die kinderen goed les laten krijgen. Dus ik, ik, ik, ik wil niet altijd iedereen over één kamp scheren. Daarom noem ik de namen ook van deze CDA-bestuurders. Ik ben het met je eens, die hardwerkende leerkrachten, die verdienen gewoon alle lof. Maar waar het om gaat is, is die bovenlaag, de bestuurders van die scholen, de bestuurders maar van die grote... Maar ze zijn bestuurders allemaal slecht toch, ze zijn toch niet ja. allemaal slecht? Ik bedoel, dat wil ik je net proberen uit te leggen. Ik noem de namen van de bestuurders, omdat ik wil dat mijn luisteraars weten dat niet iedereen die in het onderwijsveld werkzaam is als bestuurder of raad van toezicht of zakkenvuller is, die zijn werk niet doet. Er zijn een heleboel... Ja. Dat ze nee. niet wel doen, daarom licht ik. ik je moet, daarom wil ik mensen ook gewoon met naam en toenaam noemen, zodat de goeden niet lijden onder deze slechten. Nee, maar heel veel van die mensen die wel in die besturen zitten, Prem... en dat weet je ook, want je praat eigenlijk een beetje tegen BTW in... die hebben gewoon een dubbele agenda. Die worden op andere niveaus gestuurd. En nu hebben we het over Amarantus met het CDA. En straks hebben we het over een or andere organisatie... waar allemaal PvdA's uh, gestuurd worden vanuit uh, wie al die Backman Stichting. En dan hebben we weer een, een organisatie waar allemaal D66'ers zitten. Prem, de politiek is de schuld van dit hele verhaal. De politiek heeft zich ingevreden overal. En wij als burgers kunnen... We kunnen daar niets aan doen. René, zijn ik ben het met Gode... je oneens. René, dankjewel voor de bellen. Ik ben het wel met je oneens, want je kan er iets aan doen. Jasper van Dijk, kan je er wat aan doen? Ja, je zult gewoon uh, ervoor moeten zorgen dat de minister echt de verantwoordelijkheid neemt voor het onderwijs. Want zij is namelijk democratisch uh, in de regering aangesteld... in tegenstelling tot deze tussenlaag van bestuurders... Ja. die helemaal niet democratisch is aangesteld, maar gewoon benoemd is... Ja. en allerlei vrijheid heeft en ruimte om te doen wat ze willen... en dan vervolgens he, hun handen in onschuld wassen... en verderop een ja. nieuwe school gaan besturen. Je moet ervoor zorgen dat deze mensen persoonlijk... aansprakelijk gesteld kunnen worden, want anders zullen ze altijd vrij uitgaan. Ja, goedemorgen, Trim. In de eerste plaats moet ik je zeggen: maak je in godsnaam niet zo druk. Want <laughs> straks dan lig jij met een hartinfarct nee, in het ziekenhuis. Ik, heb, ik ben gezond, als Ik maak. zal nooit een hartinfarct en, krijgen. Ik heb daarom ook weinig gerezen haar, omdat ik alles zeg wat op mijn hart ligt. En dan is mijn hart helemaal vrij. Oké, okay. maar wat ik wil reageren: jij bent uh, advocaat geweest. Ja. Uh, kunnen wij niet al die mensen die de boel zo oplichten, al die oplichters aanklagen, aangiftes doen, vind ik een als heel al goed idee. Van die school uh, volgens... aangiftes doen. Ja, aangifte Wilkes valt dit in het in het jaarverslag van 2010. Aangifte. Nou, kijk wat ik had gedacht, Rebecca, is als ze failliet gaan, dan komt er een curator. En de curator ja. uh, kan bijvoorbeeld naar de ondernemerskamer gaan... om te vragen dat er sprake is van wanbestuur. De uh, curator zou mensen persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen... voor wanbestuur. En daar zou je geld kunnen vinden. Terwijl als je aangifte doet, komt het in het strafrecht. Ik kijk, Jasper van Dijk, heb jij daar idee over? Ja, ik vind dit, dit is een heel belangrijk punt. Want um, kijk, als je een strafrechtelijke overtreding maakt... dan kom je sowieso bij de rechter terecht. En uh, dat is ook goed. Maar, wat is nou het probleem hier? Deze bestuurders, die mochten allerlei dingen... waar, waar het volgens mij helemaal niet mee is. Zijn. Ze mochten fuseren. Ze mochten uh, een, een kantoor op de Zuidas kopen. Ze mochten leraren ontslaan omdat ze uh, het geld graag ergens anders uit wilden geven. Dus daar moet je iets aan doen. Je moet gewoon de, het onderwijsbeleid veranderen in die zin. Ja. Uh, uh, Rebecca, je hoort ik kreeg van Bas Bos een tweet... Prim, je zaagt aan stoelpoten van een team dat nu hard bezig is om een oplossing te vinden. Heb je huiswerk gedaan? Bas Bos, ik heb mijn huiswerk zo goed gedaan. Ik zal je zeggen, we hebben gebeld met mevrouw Van Zanen van de UvA. Mevrouw, die wil niet reageren. Meneer Bernard Alnort van Hilverszorg, we hebben geen interesse. Ze wil ook geen antwoord geven op de vraag wat zelf haar naam is. Mevrouw Turner en, mevrouw, uh, en meneer Jacobs, die willen, uh, die willen helemaal niet in de uitzending komen. Uh, ze kunnen niet honoreren. Uh, uh, uh, ja, ga nou door. Ik nog het leukste, Hans Maffeur. Die zit, uh, uh, Arthur Suthoff lid van de financiële commissie. Rien belt met hem. Hallo, dan zegt Rien. Dag met Rien. Aard, ah, spreek met de heer Suthoff. Nee, waar gaat het over? Over Amarantis. Dan moet u bij Amarantis zijn, Dan zegt Rien. Waarom? U was toch lid van de financiële commissie? Ja, zegt hij. Ik heb de opdracht gekregen om door te verwijzen naar Amarantis. Alsof het Amarantis gaat. Dus ik spreek met de heer Suthoff. Nee. En vervolgens legt hij de horen naast de haak. En blijft het een minuut stil. Het gaat erom, meneer Basbos, dat ik mijn huiswerk doe. En het gaat erom, meneer Basbos, dat we wel een redding moeten vinden, maar niet met belastinggeld. En het gaat erom, meneer Bas -Bos, dat het mensen als u zijn die medeschuldig zijn... dat mensen miljoenen belastinggeld verspillen. En dat u in naam van een oplossing zegt dat wij moeten zwijgen. Jasper van Dijk, ik word moe van mensen die vinden dat we moeten zwijgen. Het is het gezweegd wat er toen heeft gelegen dat we de rsv zo hebben gehad. Het is het gezweegd dit, heeft gelegen, dat banken honderden miljoenen, het heeft het gezweegd... wat er heeft gelegen dat Vestia derivaten koopt. De, de mensen van Amarantis hebben ook derivaten gekocht voor 8 miljoen euro. En dan moet ik nu zwijgen. Jasper van Deek, Nee, <laughs> ik, ik ben het helemaal eens dat je hier natuurlijk paal en perk aan moet stellen. Aan de andere kant bedoelde deze... Uh... Uh, persoon misschien van dat er op dit moment een crisismanager is, ja. de heer Marcel Wintels, en die probeert te redden wat er te redden valt. En in die zin zou het knap zijn als hij dat vandaag kan vertellen op die manifestatie. Maar neem niet weg dat de mensen die hier die puinhoop hebben veroorzaakt, dat we die inderdaad moeten aanpakken. En, en ik heb een heleboel tweets en mails. Ik, Rakesh R zegt, hier zitten duizenden kinderen zonder school. Waar moeten deze dan naartoe? Andere scholen zeggen dat ze vol zijn en kunnen die kinderen nergens naartoe. Faillissement lijkt mij geen optie. Hoe doen we hoe doe je dat met die kinderen, Jasper? Moeten we scholen in de omgeving gewoon zeggen... verplichte kinderen aannemen? Uh, dat is een, een, een, een laatste redding, als het niet anders, uh, als, als zeg maar helemaal zou verdwijnen. Maar het eerdere voorstel, wat je eerder zei, is natuurlijk veel mooier. Laat nou die kleine scholen zelfstandig verder gaan uh, met een, met een, een, een nieuwe uh, directie en waarbij die leraren gewoon het voor het zeggen hebben. En dat hele mega schoolbestuur Amarantus, dat mag wegwezen, Futsi. Oké, okay, Jasper, wat kan jij doen als tweede Kabellid? Want je hebt controle achteraf. En nu kunnen we wetgeven. Maar er zijn nog vele scholen die ook in financiële problemen zitten. Die niet zoals amarantis worden uitgegroeid. En die zwijgen. Want we hebben, de, we hebben nu een WOP-verzoek gedaan aan de inspectie... om de lijst met scholen te krijgen die financieel in, in de problemen zitten. Ze willen het nog niet geven. Maar ik heb begrepen dat er veertig schoolgroepen zijn. Dus dat er straks, net zoals bij woningcorporaties... meer is gaan opkomen. Waar blijkt dat er gewoon miljoenen schuld is. Waar kinderen hun school in gevaar zitten. Zeker, klopt. Um, eh, Amarantus is niet de enige. Het is ook geen incident, zal ik tegen de minister zeggen die dat gisteren nog tegen mij zei. Nee, er is een structureel probleem. Nou, en dan is het uh, uh, aan de Tweede Kamer om met voorstellen te komen, en die zal ik ook doen. En de kern daarvan is dat de minister verantwoordelijk wordt voor het budget... Ja zodat die bestuurders niet oneindige miljoenen kunnen uitgeven aan allerlei prestigeprojecten. Dat we de randvoorwaarden stellen voor de kwaliteit rond docenten, et cetera. En dat scholen kleinschalig worden en zich bezighouden met onderwijs in plaats van met prestigeprojecten. Ja, en dat denk je, dat is een mentaliteitsverandering, Jasper. Jij bent SP Tweede Kamerlid en waarom ik nog steeds stem op de SP, al ben ik het vaak oneens, jullie leveren salaris in. En iedereen gaat zitten in dit soort dingen om hun zakken te vullen. En niet omdat ze het onderwijs... Dus een heleboel, want er zijn echt... eens even voor de, voor de duidelijkheid, ook na de vorige uitzending. Ik spreek de goede niet na. Er zijn in het onderwijs een heleboel integere bestuurders... in raden van besturen en raden van toezicht... die ontzettend hun best doen tegen goed salaris, niet overdreven... en dagelijks zorgen dat kinderen in dit land opgeleid worden. Chapeau aan die mensen. Maar mensen zoals het bestuur van Amarant is... zoals meneer Molenkamp, mevrouw Karin Verkerk... Meneer René Jacobs. En al die andere mensen die in de Raad van Toezicht zaten hebben zitten slapen. Die zijn verschrikkelijk. Ik moet bijna gaan afronden. Jasper, succes met je mooie werk. Uh, vanmiddag de manifestatie. Waar is die nog een keer? Kwart voor vier. NDSM-werf Amsterdam. Uh, kom er allemaal naartoe. Steun die leerlingen. En zorg dat dit nooit meer gebeurt. Laat Amarantus het breekijzer zijn naar een nieuw. Beter onderwijsmodel. Luisteraars, um, maar ik heb een probleem. Het, het, het, onze website is een wezenlijk onderdeel van ons programma. Het barst van de reacties. Gaat u alsjeblieft naar de website. Lees alles. Sorry dat ik niet iedereen in de uitzending kon zetten. Maar ja, we hebben beperkte tijd. Bormobiel zegt, Prim, ik ben het vaak niet met je eens. En juist daarom luister ik naar je programma. Als ik alleen niet luister naar wat ik horen wil, word ik niet wijzer. En luisteraars, laten we allemaal niet vergeten... dat falende onderwijsbestuurders... die honderden miljoenen euro's in, ons in de problemen hebben gezet... En of het nou van een woningcorporatie is... of van een zorginstelling. Deze mensen moeten we niet meer in de publieke zaak laten werken. We moeten deze mensen een keertje gaan aanpakken... en zeggen, jij bent fout geweest, burgemeester Janssen van Zijs. Jij moet worden aangesproken op wat je hebt gedaan. En je moet niet gaan doen alsof je de onschuld zelf bent. Want in Zijs is het ook belastinggeld. En alle oppositiepartijen, ook in Amarant, is het. Amsterdam is belastinggeld. We zijn land. Het is geld van de hardwerkende Nederlander... die iedere dag werkt om dit land mooi te worden. Tot morgen... Namaste, daar. Wie wint de annie emichie voor het beste theaterlied? Maandag is de uitreiking. Opium Radio blikt vooruit met eerdere winnaars. Verder gelauwerd toneelschrijfster Lot Vekemans over haar eerste roman... Regisseur Frans Wijs over Charlotte Salomon en live muziek van The Scene. Kom langs in De Kroon in Amsterdam of luister. Opium, zaterdag tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, uh, dure kantoren, overal marmer. Een bank waar ze je kennen. Ja, wat ze zeggen goedemorgen, meneer De Vries. Zo'n bank is er. De regiobank. Een bank zonder pushpos of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeggen ze ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank. Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edwebbe en Marco Geuken.